Mooi braaf begin van de nieuwe aflevering van Zandvoort op Zaterdag. Yes. Hier de de single uit de jaren 80 van Johnny H. Yes en de dreams. GFM. Voor Zandvoort en de regio. Het is even na twee uur een regenachtige zaterdagmiddag. Welkom bij Zandvoort op Zaterdag. En dank aan David voor de eerste twee uur van deze middag. Hallo Albert Young. Ja, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag Rob. Goedemiddag luisteraars. Welkom, wederom live. Drie uur live vanaf het Gastesplein. Zandvoort op Zaterdag. Ja, en we hebben weer enorm veel nieuwtjes voor u. Zoals daar in ieder geval zijn de vaste onderdelen. De evenementenagenda rond de klok van half vier. Om kwart voor vier, daar gaat de telefoon al. Dus een van de collega's even de telefoon opnemen. Uh, de filmagenda van Circus Zandvoort rond de klok van kwart voor vier. Half drie natuurlijk het weerbericht. Uh, we staan natuurlijk even stil bij het stemmen op 2 maart. Het maakt niet uit waar u op stemt, als u maar stemt. Uh, we, kijk, we gaan nog even kijken naar het uh, luisteronderzoek wat CFM houdt ten behoeve van de uh, luisterdichtheid van de diverse radioprogramma's. Uh, met een beetje mazzel hebben om kwart voor, vier, nou kwart voor vijf het gedicht van de week. Ik ben heel benieuwd. Als we er de, de tijd voor hebben. En ik heb begrepen dat wij live gaan eind van de maand maart. We gaan naar, ja helemaal Zand, live Zandvoort op zaterdag Twee weken achter elkaar Twee weken achter elkaar live Dus vandaar pak, Hou vast pen en papier bij de hand Want de data krijgt u later We gaan natuurlijk ook voetballen Ja zeker want ondanks het slechte weer toch gevoetbald SV Zandvoort speelt tegen Amstelveen en Heemraad En daarvoor is voor ons aanwezig Joop van Es En we gaan dus na half drie contact zoeken met Joop over de gang van zaken v Het verlies vorige week met 3-2 was toch even sneu hè? Ja begonnen Echt net aan Zo. het eind Dus ik hoop dat ze zich weer hervonden hebben en het laatste uur hebben we natuurlijk internationaal sportnieuws. Er is voetbal. Er wordt morgen een finale van de League Cup gespeeld in Engeland. We gaan tennis vooruitblikken naar de, een hele mooie finale. Federer tegen Djokovic. Golfnieuws van het World Golf Matchplay Championship. En natuurlijk ook Formule 1 nieuws. Genoeg reden om te blijven luisteren de komende drie uur. En ik ben zo blij dat ik geen voetballer ben. Oh, Dan zou je zo meteen om half drie een voetbalwedstrijd moeten spelen. Boah. Ik moet er niet aan denken. Een regenachtige zaterdagmiddag wel weer door hè? met de muziek van CMM. Je uh, uit de jaren 80, Dexys, mid Runners en Come On Eileen. Nou, zo dadelijk gaat Salvoort 1 uh, uh, voetballen. Ja. voetballen vandaag tegen Amstelveen, hè als ik het goed heb. Ja, klopt. Nou, de heren van Salvoort 4 die zijn uh, vanmorgen een wedstrijd gestart om 12 uur in Hoofddorp. Oh, ze hebben dus... Ze spelden tegen Uno. 0-4 voorsprong in de tussentijd. Oh, nou, dat is duidelijk, hè? Uiteindelijk werd het 5-4. Uh... Voor, uh, voor, uh, voor de tegenstander. Ja. We stonden ze achter. Uiteindelijk is het 5-5 geworden. Het begint mij op een bepaalde uh, club te lijken. Weet je wel. Eerst voorstaan en dan alles weer 5-5. Oh, wat een stand zeg. Okay. Jongen, jongen, jongen. Nou, zal het één horen straks vanaf half drie met Joop van Ja, luisteraars. En wij, wij hebben het vorige week ook al even over gehad. En vandaag herhalen wij die, deze oproep. We hebben eigenlijk uw hulp nodig. Want wat is er aan de hand? Want uh, we hebben Fabienne Scipio blumen uh, Die zit namelijk in haar laatste jaar van de opleiding Media Entertainment Management in Haarlem. En voor haar afstuderen is ze bezig met een luisteronderzoek voor Radio ZFM Zandvoort. Zodat wij straks inzicht hebben in de wensen en behoeften van de luisteraars in Zandvoort. Hoe kunt u die enquête invullen? Nou, ga naar onze website www.zfmzandvoort.nl En op de eerste pagina zit er een banner van wilt u even zo vriendelijk zijn het luisteronderzoek in te vullen. Het duurt nog geen minuut, maar door de informatie die wij daaruit krijgen kunnen wij onze programma's voor u samenstellen, zeker continueren en eventueel nieuwe programma's lanceren. Dus vandaar deze oproep van de ZFM Zandvoort. Ga even naar de website www.zfmzandvoort.nl en wilt u zo vriendelijk zijn om die enquête in te vullen. Alvast, hartelijk dank namens alle ZFM medewerkers. Zo is men het. Uw hulp is hard nodig daarvoor. Zo dadelijk het weerbericht met Albert-Jan Vos. Dat gaan we om half drie doen. En deze plaat heeft ook wel een beetje betrekking op het weer van vandaag. Alleen bij eh, ons regent het wel. Dat is dan het verschil. We gaan gewoon naar Californië, want daar regent het namelijk no. nooit. Albert Himmonds. got on board a Westbound 747. Didn't think before, decided what to do. While you were getting in the taxi And it's just standing in the rain Oh, babe When I was wet right through the bone You were deciding that you were going home And I was wet right through the bone Jan, heb je nog meer suggesties voor regenpalaat, of niet? Ja, ja, ik ben al druk bezig. Oké, okay, nee, helemaal goed. We hadden jij... er twee achter elkaar. De laatste was van de Pong Jong en uh, Standing in the Rain. Jij ja, bent inderdaad een beetje te zwaar. Maar daar hadden we het al eerder over gehad, hè? <laughs> dus, nee, oké. <okay. laughs> goed luisteraars, terug naar, de so. terug naar de realiteit. Trouwens al een explosief, bu explosief buurtje waar jij woont, hè? Ja, mooi, hè? Want uh, luisteraars, in de, een woning aan de Van Lennepweg in Zandvoort is woensdagochtend een huiszoeking gedaan. De woonachtige 37-jarige man was al eerder deze maand aangehouden in Hoofddorp vanwege het delen, dealen heet dat, in GBL. Wat is GBL? Gemeentebelastingen? <laughs> dat zal toch niet? Wel een hot item trouwens. Maar dit zou wel iets anders zijn geweest. GBL. Hij handelde in GBL. Ja, een soort GHB is dat hè? Een soort GHB. Een beetje enthousiast middeltje is dat. Oké, okay. maar goed. Hij was aangehouden. Na een huiszoeking heeft de politie ook enkele chemische stoffen in de woning van de man aangetroffen. De combinatie van enkele van die stoffen bleek explosief te kunnen zijn. Dus uh, link... Ik He? Dacht het wel, ja. Maar goed, jij was aan het werk, hè? Dus... Gelukkig niet in mijn, uh, mijn gebouw hoor. Dus, uh... Oké, okay. dan nog een berichtje. Auto in beslag genomen bij controle op zeeweg. Want politiemensen hielden dinsdagmiddag 22 februari. omstreeks half drie een controle op de zeeweg. Daar werd onder andere een 39 jarige inwoner van Zandvoort gecontroleerd. De man verklaarde direct dat hij geen rijbewijs had. en dat de auto waarin hij reed niet APK gekeurd was. Dit bleek na onderzoek ook zo te zijn. Omdat de auto niet van de Zandvoorter was, werd deze in beslag genomen. De man. Van de, de man heeft de, van de agenten een bekeuring uitgeschreven gekregen voor het rijden zonder rijbewijs. Zo so. Tot zover het nieuws bij CFM. Zo dadelijk om half drie het weerbericht met Albert-Jan Vos. En ondertussen ook verzoekplaten, waaronder de nieuwe single van Pink. Made a wrong turn, once or twice. Dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. this place misunderstood. Miss no it's so good. It did ook op internet www.zfmzandwoord.nl Stop bij Sanford op zaterdag. dat als eerste de nieuwe single van Pink en die uit You're Fucking Perfect. Gaat het over ons, of niet? Ik denk het niet. Nee, nee, nee. nee. In, niet. in ieder geval niet over jou. Nee. Dan is het goed. Erachteraan hoor je Gabriella Chilmi en Sweet About Me. Even de half drie, dat betekent hoog tijd voor het weerbericht. weerbericht. En daarvoor schakelen we over naar Studio 2. Daar zit Albert-Jan Vos. Goedemiddag luisteraars. Ja, en het weer. Ja, vandaag heeft de bewolking de overhand en valt er geruime tijd regen. Ja, dat is ons niet ontgaan. De wind waait zwak eerst uit het zuiden, later uit het noorden. En de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en regent het vrolijk verder. De wind waait uit het noorden en is land matig en aan zee krachtig. Krachtig tot 4 tot 6 zelfs. En de temperatuur daalt naar een graad of 3. Morgen is het ook bewolkt en regent het nog steeds. De wind waait uit het noorden en is overland matig tot vrij krachtig en aan, de, en aan zee krachtig tot hard. En de temperatuur stijgt naar maximaal 6 tot 7 graden. Zondagavond valt er nog wat regen, maar maandagnacht is het droog en klaart het geleidelijk op. De wind waait uit het noordoosten en is overland matig en aan zee kracht, krachtig 4 tot 6. En de temperatuur daalt naar 1 tot 2 graden boven het vriespunt. Dus het wordt kouder, maar het wordt mooier weer. Maandag blijft het droog en met een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zonneschijn. De wind waait uit het noordoosten en is matig tot krachtig van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal 5 tot 6 graden. Vanaf dinsdag is het droog en schijnt de zon flink. In de nacht en ochtend vriest het licht, dus morgen weer krabben. Overdag wordt het maximaal 5 graden. Dus we gaan de goede kant op, het wordt kouder en het weer wordt weer mooier. Gewoon lekker weer, lekker voorjaarsweer, daar zijn we aan toe. Daar zijn we aan toe. Dat dacht ik ook. Het weerbericht is na te lezen op www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl Of kijk gewoon even op CFM Text TV, kanaal 45. De plaat die bij het weer van vandaag aansluit, dat is wel deze. We gaan even wandelen door de regen. Vind je dat wat? Ik vind dat een helemaal goed idee. Nou, daar komt hij aan dan. Met je lekker door de regen. Heerlijk, oh, regenpakje aan. Kaplaarzen. Rubberen kaplaarzen. Oh, het brengt me bij een plaats. Maar daar komen we zo meteen wel op. Okay, en dan tegen de wind in. Oh, tell Didi, don't be lame. Oké. Okay. Oh, I trying to break. It sure is. <laughs> Everyone's trying to get out of the rain. I feel so good, the rain, and thinking of you. As soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good. doesn't matter where you are, so in love with each other, giving love so warm and free made our dream a reality, let it last forever and ever, with every step we take and every breath we take, darling, just you. Altijd lekker zo, hè? Op de zaterdagmiddag. De muziek van Whitney Houston. En Million Dollar Bill. Dat was de plaats die we voor je draaiden. Nou, zodanig gaan we naar het voetbal naar Jo Frens. Maar eerst nog even een kort berichtje bijvoorbeeld. Kort Heb je nog berichtje. wat? Ja, allereerst nog even. Het is prima dat de mensen naar de studio bellen en een verzoekje aanvragen. Ja. Maar dan moeten ze natuurlijk wel even als tegenprestatie die luisterenquête invullen. Maar gaan we dan wel de verzoekplaten draaien? Natuurlijk gaan we die draaien. Ze zijn er okay. toch, even, zijn we toch mee begonnen. Skaal Kahner komt er zo dadelijk aan. Oké. Okay. Bereid je maar vast voor. Goed, trouwens een berichtje waar ik erg, erg blij om ben. Want er schijnt meer having, uh, handhaving op brom- en bromfietsen in voetgangersgebied plaats te gaan vinden. Want namelijk het bromfietsen in de, het uh, voetgangersgebied. is voor de inwoners van Zandvoort steeds meer een bron van ergernis. Gelet op de overlast zal er, zal er op dit onderwerp meer gehandhaafd worden. De gemeentelijke handhavers gaan in samenwerking met de politie vanaf 28 februari. starten met het handhaven van op brom en fietsen. Die rijden in het voetgangersgebied. De integrale handhavingsactie zal met name in het centrum, winkelgebied en op de Boulevard plaatsvinden. Tevens zal er gelet worden op het rijden tegen de richting in. Nou, haltestraat, de straat. Denk jij dat ook aan dan? Ja, ja, ja. ja okay. de, deze handhavingsactie dus zullen meerdere malen per jaar gaan plaatsvinden zonder uiteraard een vooraankondiging. Maar ik vind het wel goed dat ze dat gaan doen, want het is levensgevaarlijk af en toe. Nou, meer nieuws is uh, na te lezen op uh, CFM Tex-TV. En ik vond het wel heel knap dat je precies in synchroon liep met de TV. Oké, okay, dat doe ik Ja, heel... dat, vond, dat vond ik helemaal goed. Had je een mee meegehaald, hè? <laughs> Zo dadelijk je open It's not warm when she's away.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 sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home. De single van Bill Withers en Ain't No Sunshine, When She's Gone. om een verzoekje, dus weer een luisteronderzoek ingevuld. Kijk, daar, daar houden we van. Daar houden we van. Meer verzoekers zijn van harte welkom, 5731969. Snel over naar het voetbal, Joop Fris. Goedemiddag Joop. Goedemiddag, heer. Het leek van Golden CFM, Ik X4. Aankomende maandag weer, Joop. Komende maandag. Kijk, kijk, kijk. Ja, inderdaad. Jawel. Is de cd al klaar? Is de muziek al klaar of niet? Ja, dat wil ik even weten. Wat zeg jij? Is de muziek al klaar voor uh, Colder CFM? Ja, zeker. De playlist heb ik al. Kijk, ja. helemaal goed. We gaan het hebben over de top 100 van de, de rock ballads. Hé, hey, kijk. Daar houden van. Goede muziek. Maar dan natuurlijk gespitst tot en met 75. Maar laten we nu even naar het voetbal gaan. Want uh, ondanks het verschrikkelijke weer. Want het waait behoorlijk. Het regent ook nog behoorlijk. En uh, Dan gaat die wedstrijd toch door. De scheidsrechter heeft daar het laatste woord in in principe. Om twaalf uur wordt er gekeurd. Als het in de ochtend slecht is geworden. Uh, op dat moment uh, was de scheidsrechter niet aanwezig. De consul die had het goed gekeurd. En om half twee ging de scheidsrechter kijken. En ook die keurde het veld goed. En tegen wie spelen we dan? Wel nu tegen Amstelveen Heemraad. Amstelveen Heemraad dat uh, op de ene laatste plaats staat. En ik weet niet of jij nog die affaire met die pasjes kunt herinneren. Ja, ja zeker. Van, van een paar weken geleden. Nou Amstelveen heeft daar ook uh, behoorlijk mee te maken gehad. En heeft er zelfs twee uh, punten. In mindering voor gekregen van het KNVB... ...omdat ze door hun schuld... ...een wedstrijd die door is gegaan... ...en die ook nog opnieuw gespeeld moet gaan worden. Ze dus staan dus nu op de ene laatste plaats... ...net boven um, uh, Voorland... ...dat vorige week van was wist te winnen. Nou, op dit moment staat uh, volgens Pieter want ...die sprak het toevallig even voor de wedstrijd... Uh, ...in zijn oog de sterkste opstelling. Iedereen is aanwezig die hij in dit eerste team uh, vindt te horen... Maar dat is zijn mening. En er zijn een heleboel anderen die zijn het er niet mee eens. Maar het is de trainer die dat bepaalt natuurlijk. En Zandvoort is beter uit de startblokken gegaan dan de vorige week tegen Voorland. En speelt regelmatig, zo niet de meeste tijd, op de helft van Amstelveen. Uh, weliswaar nog geen kansen gecreëerd. Een uh, paar kleine ja, losse op het doel. Uh, meer is het toch helemaal niet geweest. Uh, maar Zandvoort uh, dat uh, heeft er een zin in. En uh, dat werkt keihard. Met name op het werk middenveld wordt heel hard gewerkt. Door bijvoorbeeld een Max Aardewerk, Michael Koudt. Sorry. En uh, Ronald Kanen schuift regelmatig mee naar voren. De centrale verdediger. Dus je hebt daar een versterkt middenveld. het dus nu aan en de aanval. Aan de rechterkant van het veld. En die bal gaat uit. En Nijtsenberg mag die bal gaan ingooien. Dat laat hij over waarschijnlijk aan uh, Patrick van der Oort. Inderdaad. Van der Oort die gaat die bal inbrengen. En we spelen zo we, op de helft van, de helft van uh, Amstelveen. En dan gaat die bal komen. Nee, nog niet. Ja, toch naar... Even kijken. Michel... Uh... Aan. En die, die wordt verdedigd daar, maar die verdediger schiet die bal helemaal ver in, in het gebied van Zandvoort over de zijlijn En dan gaat Kira Kool die bal gooien naar Boy de Vet. Boy de Vet mag die niet pakken natuurlijk, maar dat is ook helemaal niet nodig. Hij heeft ruimtesort en speelt de bal naar links naar Billy Visser. Visser, diepe bal naar niemand, want daar staat helemaal niemand. Uh, alleen een verdediger van Amsterdam. die kan die bal wegspelen en die speelt daar een medespel in de voeten en met pijn en moeite kunnen ze die bal wegkrijgen maar dat is alweer Bas Lemmens die nu in bal zit is Die speelt uh, rustig aan terug naar de vet, Zand zoekt de rust en dan uh, snel uh, proberen te counteren af en toe en snelle aanvallen te spelen, want dit veld dat uh, is natuurlijk spekglad en die bal die schiet gigantisch door, je moet, je moet echt goed paarsen, wil dat goed lukken Probeert hij weer, Billy Visser, maar weer diezelfde te verdedigen. Die ballen van Visser hebben gewoon geen lengte genoeg. En nu schiet hij hem ook nog over de zijlijn. Amsterdam mag er gaan gooien. We hebben gespeeld uh, bijna 18 minuten. Die is nu voorbij de 18e minuut. En uh, de stand is nog steeds 0-0. En straks later natuurlijk meer. Ja, Jan, nog even een vraag. Hebben de spelers er uh, goed rekening mee gehouden met de weer van vandaag? Ik denk dat het gisteren wel wat ingenomen is. Uh, re Regenpak aan in dat soort dingen. Uh, ja, uit ja. ja, westerse op. Ja, helemaal goed. Kaplaas aan. <laughs> Kaplaars. Ik zie het helemaal voor me. Nou, in ja. ieder geval uh, wordt er vandaag gewoon gevoetbald. En inderdaad, uh, inderdaad ene week wordt de wedstrijd uh, afgelast en is beter dan nu. En nu gaat het ja, ja, gewoon door. Ja, ja, ja, ja. apart. Ja, nou kijk, als je een bevroren veld hebt, dat is erger dan een nat veld. Een bevroren veld schop je helemaal stuk dat uh, elke pas die je maakt, die bovenlaag, dit is maar, maar 2-3 mm is ondood, die gaat helemaal stuk. En dan heb je veel meer schade dan met een nat veld, want dan haal je wel wel en toe een plag uit. Maar als die er weer ingelegd wordt, en, uh, dan gaat dat weer goed en uh, groeit met weer aan. Dus ja, het is wel begrijpelijk dat als, er, als het veld hard is, dat er dan niet gespeeld gaat worden. Okay. Oostens heb ik nog een uitslag van het 4. Ik weet niet of je daar geïnteresseerd bent. Ja, 5 vijf he is het. Ja, 4-5. Jongen, jongen, jongen, jongen. We hadden het er aan het begin van de uitzending over. Ongelooflijk. Oh, uh, ja. <laughs> Goed, straks komen we weer bij terug, Jan. Goed, Klaver. Dankjewel. Dat was jouw Vanuit een uh, nat veld, hè. Daar is het aan het regenen, joh. Nou, bij de studio bij C CFM ook, hoor. He? gasthuisplein. Ja, één grote regenbaan Een zwembad aan het worden, zo langzamerhand. Nou, gelukkig zitten we lekker binnen en luisteren naar Radio CFM. Tot aan vijf uur, Zandvoort op zaterdag met nu The Real Thing. En KU you feel de force? Er werd wederom een enquête ingevuld van CFM op www.zfmsandvoort.nl voor deze single van The Real Thing en Can You Feel The Force. Nou, voor de volgende plaat gaat het ook gelden, Gerards. Vergeet hem niet in te vullen op www.zfmsandvoort.nl Laat weten wat jij vindt van CFM en dan gaan wij voor jou draaien. Carla Kano van Dingetje. Steen Niks zit eens goed naar je te kijken. Lef, het is niet om te zeggen Slechts één ding zou ik anders willen zien Het maakt je een stuk jonger bovendien Ik wil de gade gano Hangen. Schat je hebt daar een hele bad maat hangen? Wordt het niet eens tijd dat ik hem scheer? Of heb je liever dat ik hem epileer? Benen. Eerst dat je maar nu door aan je schenen. Het is nu echt gedaan met mijn geduld. En mijn dekbed moet ermee gevuld. Misint! Een kale kale kano. Wat een. Dat lijkt wel op jacht naar de schacht. Nou, als het zo door blijft regenen buiten, dan heb je wel een kano nodig, hè? straks. Ja, anders kun je die niet verplaatsen. Je hoorde Dientje ons eigen Frank Paardenkoper uit Zandvoort met de kale kano. Hij werd aangevraagd door Gerard. Zo dadelijk het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Onder meer het vervolg van de voetbalwedstrijd van vandaag. We spelen vandaag tegen Amstelveen in de rain. Ja, en dit is de laatste alweer. Lillian 22. ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Zfm. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De films The King's Speech en The Inception zijn de winnaars geworden van de Oscar-uitreiking bij de wonnen R4 die voor... De King's Speech waren wel belangrijker. Het historische drama werd gekozen tot beste film. En ook hoofdrolspeler Colin Firth en regisseur, regisseur Tom Hooper werden bekroond. Natalie Portman kreeg een Oscar voor haar rol in Black Swan. Beste animatiefilm weer Toy Story 3. Grote verliezer was True Grit van de Coen Brothers. De Western was tien keer genomineerd, maar won niet één Oscar. Een mislukte Zuidpool-expeditie heeft waarschijnlijk aan drie mensen het leven gekost. Het zijn de opvarenden van een schip dat twee Noorse avonturiers had afgezet die op motoren naar de Zuidpool wilden. Er is sinds een hevige storm vorige week geen contact meer geweest met het schip. Bij een zoekactie is alleen een beschadigd reddingsvlot gevonden. De twee motorrijders hebben hun poging afgebroken en hebben de laatste vlucht voor de winter gehaald vanaf een Nieuw-Zeelandse basis. Volgens de autoriteiten hadden ze geen toestemming voor de tocht zo dicht tegen de Poolwinter.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 De Britse luchtmacht heeft weer 150 mensen gered uit de woestijn in Libië. Met drie Hercules-toestellen zijn de geëvacueerden naar Malta gebracht. Twintig van hen zijn Britten, de overige passagiers komen uit andere landen. Vanaf de grond is met handvuurwapens geschoten op een van de vliegtuigen.